Nou, stil. Het uh, gaat allemaal lekker weer hier vandaag in die studio. Ben je CD'tjes aan het opruimen? Stoot je met je elleboog tegen de CD-speler aan. Nou, het is vandaag wel een hele leuke, gezellige avond. Maar de techniek van mijzelf, Nou, dat is bar slecht, hè Pascal? <laughs> oefening baart kunst, hoor. Ja, volgende week weer. <laughs> Langzaamaan gaan we naar het nieuws toe hier op CFM. Wij willen u zeker bedanken voor het luisteren. Ga even naar www.entertainmentforyou.fm... Of nee.tk. Dat wou we nog heel graag hebben, natuurlijk. En uh, ja... In ieder geval leuk, Johan Vlemings is... Het is wel heel erg grappig, uh, die show van Johan Flemings, Want uh, Frans-Duits staat nu op de slee. Dus ik ben benieuwd. <laughs> hey, um, ik ja. kom niet vooruit. Dat zeg het toch niet? <laughs> nou, tot volgende week. Oh, en wij uh, willen u heel erg bedanken voor het luisteren. Dag! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZIE. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. Eén op de drie gevallen van moord en doodslag in Nederland is het gevolg van huiselijk geweld. Daarmee is het de belangrijkste oorzaak van moord en doodslag, blijkt uit onderzoek. De politie heeft voor het eerst laten analyseren hoeveel mensen binnen de familiekring worden gedood. Daarbij is gekeken naar de cijfers over 2006. In dat jaar kwamen 49 mensen door huiselijk geweld om het leven. Voor het merendeel vrouwen, maar ook kinderen en baby's werden het slachtoffer. Volgens de politie is het aantal van 49 een ondergrens, omdat sterfgevallen in de huiselijke kring soms ten onrechte worden bestempeld als een natuurlijke dood. Verder zijn alleen de mensen meegeteld die dood werden aangetroffen en niet degenen die waren mishandeld en later in het ziekenhuis aan hun verwondingen bezweken. Aan het onderzoek blijkt verder dat huiselijk geweld vaak een jarenlange voorgeschiedenis heeft. André Rauwvoet wil ook bij de volgende Kamerverkiezingen lijsttrekker zijn van de ChristenUnie. In Utrecht, waar de partijen tien jaar bestaan vierden, maakte Rauwvoet zijn voornemen bekend. De ChristenUnie ontstond na fusie van de RPF en het GPV. Rouwvoet is partijleider sinds 2003. De eerste lijsttrekker van de partij was Karst Veling. In Noord-Frankrijk is een aantal Britse en Australische doden uit de Eerste Wereldoorlog opnieuw begraven. Het zijn militairen die om het leven kwamen bij de slag om Fromel in 1916. Duitse troepen doden toen duizenden Britten en Australiërs en begroeven hen in een bos in de buurt van het dorp. In 2007 werd een graf met 250 lijken ontdekt. De Britse en Australische autoriteiten besloten de militairen op te graven en een officiële begrafenis te geven. Vandaag bij de eerste begrafenis waren ook nabestaanden van de slachtoffers en vertegenwoordigers van de Britse en Australische regering aanwezig. De komende maanden worden ook de andere lichamen begraven. Het weer vanuit het noordwesten trekt zware sneeuwbuien naar het zuidoosten. Daardoor kan het glad worden. Hank morgen kans op sneeuw en af en toe schijnt de zon. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je!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 Met en nu, de Euro Breakdown. Vrijdagmiddag net over de klok van drie uur. Dat betekent dat het weer tijd is voor de Euro Breakdown. Alweer de twintigste jaargang in het twintigjarig bestaan van ZFN. De vierde aflevering in deze jaargang. Vandaag 29 januari van 2010. Deze week hebben we in de lijst 15 uh, platen die één of meer plaatje stijgen. 2 die blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 20 dalen, één of meer plekken en drie komen helemaal vanaf uh, nul nieuw binnen in de lijst. Ik denk dat ook vier platen eruit moeten natuurlijk. Mika met Rain na 9 weken. Alicia Kies, it doesn't mean anything na 11 weken, houdt zij het voor gezien. En Michael Bublé, heaven met Juliet, na 13 weken ook uit de lijst van Europa verdwenen.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 ...dat je deze plaat hoort tijdens de Euro Breakdown, vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Joris Park staat er 15 weken in, Hij zakt naar de allerlaatste plek.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 G uh, gfm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 Want Owl City staat dus met zijn eerste single al zes weken op nummer 1. En de laatste keer dat een met zijn debuutsingle zo lang op nummer 1 heeft gestaan was in 2004. Toen Owl 9 weken op nummer 1 stond en toen het nummertje Dragon DT heette. Maar we gaan verder naar de nieuwe binnenkomen van Owl City. Want met gepaste trots presenteren wij jullie dan ook de tweede single van het album Ocean's Eyes. Niet de Umbrella Beach, maar Vanilla Twilight. Dat zal een wereldwijde release gaan krijgen. Het nummer zet de lijn van zijn voortganger voort. Synthesize Pop met een zausje van een spookachtige zweren. Zo wordt hij op verschillende muziekvoorra's op het internet al genoemd. All City komt op nummer 36 nieuw binnen in de lijst van Europa. feel sad, cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly I'll find repose in new ways though I haven't slept in two days, cause cold nostalgia chills me to the bone but drenched in vanilla twilight, I'll sit on the front porch all night waist deep in thought because when I think of you I don't feel so A breakdown. The countdown of the continent. I wanna have his babies. Oh yeah.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 Hand in hand, just a chance now.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 en heren, let's go! In dit lijst van Europa gaan we verder met de nummer 29. Afkomstig van op plek 22. 17 weken lang in de lijst van Europa. Ik heb het inderdaad in over voor Whitney Houston. Yeah. Het langst genoteerd staat zij deze week met Million Dollar Bill.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 I'm a reckless. My enemies nest a centipede. She like I'm ruthless. That's my word. It's not a noose. It's what I heard. take it the on the map, yeah. It's not a big surprise. I know the map. What's in your eyes? Look at the world when I go in disguise. the continent.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 wanna, you can even behave like you don't care, but you know, you know, like I know, like I know, that you ain't that foolish, who you fooling? you won't ruin, what's been here all along. you ain't moving. but what you gotta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 Alexander Burké, de Bad Boys. Drie weken in de lijst. Van 32 gaan ze omhoog naar uh, 26. Britney Spears met Tree, Nu 12 weken in de lijst. Van Europa van 23 zakken naar 25. Beyoncé met Radio. 14 weken in de lijst. Zakken van 20 naar 24. Mary J. Blight, I.M. Drie weken in de lijst. Van 29, omhoog. V, uh, van, ja, van 29 omhoog naar 23. Het gaat helemaal goed nog. Edward Maaiordje. Uh, This is my life. Twee weken lang in de lijst. Van Europa